Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Maasluis is zo'n honderd tegenstanders van Zwarte Piet... zou door de politie zijn tegengehouden... toen ze in de bus wilden stappen... de Sinterklaas-intocht die daar om half één begon. Tientallen van hen zouden daar inmiddels zijn aangehouden. In Maasluis hebben agenten tijdens de intocht een man opgepakt... die volgens zijn met spullen in een rugzak rondliep... die niet bij een intocht horen. Het zijn woordvoerder van de politie. Hij had een camouflagebroek aan. De politie wil niet bevestigen dat hij, zoals de telegraaf meldt... een hakbijl bij zich had. In Afghanistan zijn bij een zelfmoordaanslag op een NAVO-basis 4 doden en 18 gewonden gevallen. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. De aanslag was op de luchtmachtbasis bij Bagram het grootste steunpunt van het Amerikaanse leger. Donderdag eisten de Taliban een zelfmoordaanslag op in de noordelijke stad Mazar-i-Sharif. Toen vielen er ook 4 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Het Groninger Museum heeft een fruitschaal van David Bowie gekocht. Het museum kocht het designobject deze week op de veiling van Bowie's kunstcollectie door Sotheby's. Bowie was een groot liefhebber van het Memphis Design van een groep ontwerpers uit de jaren 80. De fruitschaal is van Nathalie Dupasquier gemaakt in 1983 en is vanaf volgend jaar in het Groninger Museum te zien. Twee Rwandese genocideverdachten zijn vanochtend uitgeleverd aan Rwanda. Ze wonen al jaren in Nederland en worden verdacht van betrokkenheid bij de volkerenmoord in hun land in 1994. Toen werden in een paar maanden tijd honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus vermoord. Rwanda had om uitlevering gevraagd. Het weer de eerste uren nog op veel plaatsen zon, maar geleidelijk wordt de bewolking vanuit het westen dikker en mogelijk valt er in de kustprovincies vanavond een spatje regen. Bij een matige zuidoostenwind wordt het rond 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij knooppunt Maardenberg. 2 kilometer, dat komt door werkzaamheden. De A10 Oost is dicht richting Amersfoort bij knooppunt Watergraasmeer. Na een ongeluk, daar staat nu 3 kilometer file. Alleen de vluchtstrook is open. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 5, dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is ongeveer een half uur en er is één rijstrook open nu. Tot zover de verkeers.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 Schiet en vader naar de Oh, de kennis, daar is al wat te doen. En boven in dat bruiserdag ben jij een zo. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. De zomer wezen. Je zal in mijn ogen lezen. Als ik je zo in mijn armen houd, mijn schat, ik hou van jou. Hey Ronnie, mijn Ronnie, ik mis je elke dag. Maar ga nou, mijn jongen, als pa je hier is. Tot zo. En hoor je zacht je naam, dan sta ik met mijn ladder onder aan je raam. Ga naar om gaan we naar de kermissen in de stad. Van de straat en gaan we naar het reuzenrad. Op de kermissen daar is altijd wat te doen. En bovenin dat reuzenrad heb jij een zoet.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 Zonnetje gaat van ons scheiden. Slapen wij straks ongestoord U hoort de muziek van Jelle de Vries met Vers van de Pers. Daarvoor Siska Peters met Ronnie Tober samen met Naar de Kermis. En de volgende artiest die kreeg in 1986...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 Hij zei: Mami, wees je jongen, dus je kunt ervan op aan. Dat zolang als ik zal leven, rozen op je graf staan. Mami, ik breng u rozen, rozen van uw kleine man. Mami, Jan. Toen hij s'middags naar het grafwal van zijn allerliefste man zag hij niet die grote waken die opeens de weg opkwam. De chauffeur kon niet meer remmen, die is daarna zo snel gegaan.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 de afkomst.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 Thuis, thuis, het rij. Kom, kom, kom bij mij. Liever vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in de ziekenhuis. In een open sport kareet Brigitte Pardo voorbij. Op een kruis bedilde ze linksaf.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 dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis begrijp Kom, Kop, kop, kom erbij. Liever vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis.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 en bijna in de kroegen hier gaat je naam in rond bij het blond bier. Malle babbe kom, malle kom hier. Lekker zut, malle lekker dier van plezier. Malle is rond, malle is blond. Het spijkers is een kop, te kijken is een bank. De zwanglakers pakken ons zonde gelijk. Bang voor de duivel en bang voor zijn wij. En zuinig gezend in het zakje doen, zo komt hij zijn ziel weer terug. En zijn fatsoen. En jij moet achteraan in het donker ergens staan, zoals het hoort.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 is geen pap I'm yeah.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 Vol bon licht aan de reen, maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine.